Agenten Zet uw sirene op, geef plankgas en zorg dat we in 10 minuten voor het huis van meneer en mevrouw Vecht staan. Neem desnoods een motaar mee om de baan vrij te maken. Ik ben van zijn adjunctcommissaris. Commissaris. Stap, kort naar de Vect. Pieter. Okay, Pieter, wat is er? ik, was, ik ga je mij nu eindelijk eens zeggen? Domme, hè. Julie was bij Claire Froman toen ik haar vertelde waar we de vermoedelijke schuilplaats van de vocht ontdekt hadden. Zij moet dat doorgeblieft hebben aan onze derde man. Uw collega langs achter. voor het geval ze probeert te ontstappen. Komt dat je niet commissaris. Kom maar. Wat doen we als ze niet komen lopen doen? Er die hier ergens een steen. Uh, oh, een tak is dat ook goed. Ja. Blijven staan. Kom mee, tap. Nee, Voordat er ongelukken gebeuren. Nee. Waar is het? Ja, ik roep gewoon dat ze moet blijven staan. Dat zullen wij een keer moeten doen. Oh, Karin. Julie, gedaan nu met de comédie. Tegen wie heb je gezegd waar Alain zat? Dat Chalet in Dardenne, Julie. Tegen wie heb je gezegd... Chalet daar Dardenne zat? Kom aan, vertel op. We hebben nu geen tijd meer voor spelletjes. Hey, Julie. Tegen wie heb je dat gezegd? La, laat mij eens even spieten. Arre, moet nog een klatsen in de zetten. Karin. Luister. Luister. Julie, kijk eens naar mij. Luister. En luister goed. Deze keer zullen we er niet zo gemakkelijk vanaf komen, hè. Is dat begrepen? En daar zal ik persoonlijk op toezien. Eén naam, Julie. Niemand! Ik heb dat tegen niemand gezegd. Ja, maar dan maar iemand anders wijs. Als je nu niet meewerkt, als jullie nu direct, hè, dan vliegen je voor minstens twee jaar. Wat zeg ik? Drie jaar. Als dat niet goed afloopt mij alleen in de gevangenis. Bestaat dat? Je weet toch wat dat betekent, doop ik. Dat is drie jaar geen doop. Denk daar maar eens goed over na, hè, meisje. En, en als ik wel. Als ik nu wel meewerk, wat dan. Dan kan ik uw naam misschien uit het dossier halen. houden. Dat zouden de weinig keer moeten doen. Ik heb een substituut gehoord, jullie. Goeie zitten. Eén naam moet ik hebben. Geen krijgt drie seconden. En uw tijd gaat nu in. Eén. Twee. Drie. Jean-Luc. Jean-Luc. Hij gaf mij geld om, om, om mijn drugs te kopen. Als ik alles zou vertellen van, van het onderzoek. Hij is compleet gestoord, Jean-Luc. Hij is van plan Alain te vermoorden. Wanneer? Wanneer wil hij Alain vermoorden? Op, op het moment dat, dat, dat de schilderijen verbrand worden. Oh, nee. Thomas, die ik dacht het, Alain. Hoe laat is het? Vijf voor tien. Kom maar, come on, come on, come Julie, hier, oh, vanaf. Vat... Zet je op de achterbank met Julie. Niels, blamk gras naar het huis van Jean-Luc Vrooman. Alain zit daar toch, hè, Julie?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 wat is dat er allemaal met dat uitstellen? Daar komt niks van in huis, hoor je mij? De ontvoerder stond erop dat het om tien uur zou gebeuren en op tien uur zal het gebeuren. Jean-Luc gaat alleen vermoorden op het moment dat. Het, dat, dat... man, daar geloof ik toch zelf niet van in. Hebt u de slag van de mogelijkheid? Commissaris de Met u spreek ik. De substituut. Ah, zit er ook weer. U stelt de verbranding een half uur uit, terwijl ik een speciale interventie eenheid van de Rijkswacht voorder. Zo niet komt de totale verantwoordelijkheid voor de doodvale effecten op uw schouderstreep. Hebt u dat? Wel, um... Hebt u dat? Ja, ja als het zo is.